Mark Visser met het NOS-journaal. F16 van de luchtmacht heeft Groningen een vlucht aangevoerd. Het toestel had vrouw Roodkamera's aan boord en was door de veiligheidsregio Groningen gevraagd om het hoge water rond het Eemskanaal en het windschoten diep in kaart te brengen. Op de opnames moet te zien zijn of de bodem is verzadigd door het hoge water en of de dijken het gaan houden. Het waterschap is de beelden nu aan het onderzoeken. Vanochtend werden zo'n 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal geëvacueerd. Bij LTO Nederland hebben zich al meer dan 100 veehouders gemeld die collega's in het noorden willen helpen. Ze bieden stalruimte aan, veehouders die hun boerderij moesten ontruimen vanwege de dreiging van een dijkdoorbraak. Bij de Tolbetter Petten is in Groningen, lijkt de dijk het te houden. Waterpeilen zijn langzaam aan het zakken. Het waterschap verwacht daarom niet dat de situatie bij Tolbert nog kritiek zou worden.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 In Peru is het proces tegen Joran van der Sloot begonnen. Er wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stefanie Flores. Het openbaar ministerie eist 30 jaar cel en een schadevergoeding van 50.000 euro. Volgens OM heeft van der Sloot Stefanie Flores vanwege haar geld met voorbedachte raad omgebracht. Maar zijn advocaat zegt dat Joran de studenten in een vlaag van woede heeft gewurgd.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 Het weer, vannacht valt op verschillende plaatsen regen. Morgen wordt een onstuimige dag met regelmatig buien. In de middag breekt af en toe de zon door bij een graad of acht. Dit was de nos Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Er staat file op de A20, Gouda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, zes kilometer. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Tot zover de verkeers...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 Ja, het is 5 uur geweest, dat betekent dat wie gaat in met Karima Niels. Ja, en met de rest natuurlijk. Johan Affici featuring Etta James met levels en Hot Joe Ray met Bleed. En die was natuurlijk weer speciaal voor meneer Groot uit, uh, uit Schaaien. En uh, als jij hem meteen vraagt, kom je ook aan Schaaije. Hallo. Ja, ik mag wat zeggen hoor. Praat naar in het Nederlands, hè? Oh. Ja, precies. Ja. Karim of Matthijs, we gaan verder praten. We ja. zijn. Uh... Wat wij vragen, Niels. Leuk. <laughs> ja, ga dan, hè? Nou, hoe was je weken Matthijs? Snecht. Ik zag jou. Ja, eh. Uh, uh, druk. Hoe, hoeveel vogels heb je gespot, trouwens, net? Dat, dat hoor je zo wel. Ja, in, in ieder geval, dat horen we zo wel. vast de aller aller aller, aller beste wens van Niels en mij. En denk mij. ik toch? En ja, natuurlijk Matthijs en Lars en wel de rest. Ook, ja. uh, ja, op de beste Je mag mensen. je microfoon loslaten ja. Het is geen zingen. Oh. En het ruis nogal. Ja, <laughs> dankjewel. Het ruist, daardoor trok, dat strook... was een... Een wiet... Een, een wiet? Uh, <laughs> Hoe noem je dat ding nou? Riet? Rietpad ofzo toch? We gaan nu luisteren ja, naar Syrius uh, House Mafia met uh, knife party en Anti, van, uh, met anti ja, Ik zit nog helemaal in de duinen, Niels. Maakt niet uit.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 I agree.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 Mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Cardinal Slims so or at least the Mini Oprah Baby just close your eyes and imagine any part in the world I've been there I'm like global warming, they think I just started heating things up But, But I've been here, yeah, I been traveling through time zones Give me some of my marker, any song And we can get a translation, and we church it, confession on Dale yeah. my amiga, you todo. not tu I like the, the hago el you may have a Baby for real, oh. oh. because you gon' like how it feels Woo. I realize If you ask Underground met over you, de voordeur. En Rieke deze als featuring de met I like how it feels, en dat hou ik dus te verzeker van. En de voordeur, een nice party van, uh, van, van, hij lijkt echt dat hij aan het zingen hè? He? Ja. ja, hij blijft die microfoon maar vast daarvoor is nou die steunker niet oh. mee? Vrouwen, hey, wat zij er met moeten? Uh, luisteraars. Um, ja, ja, en dan gaan we dus nu snel verder. Zullen we maar gewoon beginnen met het begin? Um, dat doe je meestal. Ja. Met het begin. inderdaad. Rieke, die altijd. Ik ben niet helemaal, mensen, ik heb voor het eerst in de hele vakantie heb ik, uh, vroeg opgestaan, ben ik vroeg opgestaan En uh, dat valt op dit moment heel erg zwaar Nou, ja. dat zwaar, dat komt waarschijnlijk door het lopen dat, uh... Wat hebben we gedaan, hebben we gelopen? Dat weet je niet eens. Oh, maar 15 kilometer Ik heb vandaag echt een triathlon gehouden, ik, uh, ik heb 10 kilometer gefietst En 15 kilometer tot 20 kilometer gelopen Oké, okay. nou ah, leuk Dat is veel ik hoor veel reacties uit het publiek, dus we uh, zullen het allemaal hey. leuk vonden. Dus, uh. Applaus jongens. Oh, ja, heb ik ook gedaan. Uh, jij ook. Nee, nee jij, jij bent met de trein gelopen. Oh, okay. Maar uh, zitten de mensen hier op te wachten? Ja. Zit nee. jij hier op te wachten? Nee. Ik kan wel praten hoor. De microfoon is om in te praten. Oh, oké. Okay. is misschien nieuw voor jou, voor jouw soort, maar goed. Zullen we verder um, gaan met het volgende Ja, momenten? want ik heb zin om te dansen met dansacorouro van Dona Mar, Featuring Lucienzo. Hey.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 Als je me mata. And they say Van het Babel zonder rijt. Maakt dat ik hun naar jou horen? Doe me verlangen Altijd. is van Jork hoor En wat Niels, wat horen we nog meer eigenlijk, eh. Nick en Sima met bij zijn. Chris met Auto the Bouncer. Mm, leuk nummer. het doen met Donamar en met eh. Uh, nee, van Donamar. Niels, je moet van muziek schieten en niet alles afvaken. Kabalen is, is... Ik hoor hem allemaal. Het gaat nergens over. He? Het gaat om de muziek. Het gaat om het idee. Oké, okay, het gaat om... Die mensen die hebben ook tijd ingestoken. Ik hou weer die microfoon. Oh, sorry. Die mensen die hebben ook tijd ingestoken. En uh, dat doen ze ook niet voor niks. Uh, maar goed, we gaan verder met waar we gebleven zijn Als er twee mensen even een microfoon drie willen rennen Dus uh, Lars en Ah uh, Ja, wat? Je hoeft geen te rennen, je bent er al Moet ik? Ja, ja ik kan gewoon blijven ja. staan Oké. Okay, oh, je ja. blijven staan <laughs> oh. Ik ben er, hallo ja, mijn, mijn koptelefoon faalt een beetje vandaag Maar uh, in ieder geval, uh, kun jij ons wat vertellen over wat we vanmiddag hebben gedaan? Vanmorgen Ik? Ja Nou, wij zijn... Uh, ja, ik wezen... weet al die namen niet meer, weet je ja, maar je zit nu wel door mijn verhaal in te praten. Ja, ja. nu al. Ja, oh. nu al. Ik, ik ben nog niet eens. Ik ben nauwelijks begonnen. En ja, eh, uh, oké. Okay. Maar we zijn dus gaan lopen in de Amsterdamse Waterlijnduinen en daar hebben we vogels gekeken en andere dingen. En ja, moet ik nu vertellen wat we hebben gezien? Ja, uh, vertel me. We hebben maar. bijvoorbeeld, ja we hebben, ja, we hebben dus vogels gezien. Echt? Ja, echt waar. Jevig. Bijvoorbeeld uh, de grote zaagbek. Dat is een, uh, een witte eend Die met een groene even. kop. Die slaat ah, Nee, hij, een zaagbek. Hij, hij vangt vis. En uh, ja, we hebben een uh, vos gevoerd. Staak weer open. Gevoerd? Ja, gevoerd. Dat mag niet, hè? Nou, ja, maar ja, Karim deed het. We konden, oh. hem, we konden oh. hem niet oh. de de tegenhouden. Karim was zielig. Nou. Ja. Laat maar we eten bij zich. Nee, ja, hoor. nee. Oh. ik ga het wel <laughs> anders maken. Meteen groot, die had honger opeens midden in de duinen. En die bedacht van, uh, laat ik maar eventjes gaan eten. Nou, hebben, hebben we daarvoor een heel verhaal van Lars gehoord van, ja, uh, die vossen komen erop af. Want uh, die zijn zo tam als de, als de hemel. Door fotografen Door de fotografen komt ook op je avond natuurlijk Ja Nou, ter Het tijd Zou het dan maar zo'n trein Als je erop Ja, maar in ieder geval Dus, wat gaat Mateen doen Midden in de waterlijn En dan gaat hij een broodje eten En dan kwam die vos er dus op af Natuurlijk niemand Geen hond doet dat Nee, jij wel Natuurlijk iedereen doet dat toch En volgens Komt die vos dus En die vos die was echt gezielig Die ging blaf Een beetje blaf huilen Ging hij doen en zo En eh en hij heeft nog één klein stukje brood, dus Lars zegt, nou, weet je wat geeft het maar aan hem? Wat doet die meteen Groot? Hap! Ik zeg vijf of de in zijn eigen mond. In zijn eigen mond. Nou, toen ging dat beestje echt nog harder janken. Ja? Echt, we hebben hem zakdoekjes gegeven. en zo, hard. En toen heb ik hem maar een heel klein stukje brood gegeven, omdat ik dacht van, ja, weet je, anders is het ook wel zo zielig voor dat beestje. Hé, meneer Groot? Dat beestje moet gewoon dood, klaar. En ja, hoort oh, voor stand te dat, zijn Dat is ook Wat vriendelijk weer op deze radio Ja Nils Dat is ook trouwens leuk Meteen nou. heeft al drie keer gezegd bij dezelfde van Dat ding Dan dat, dat moeten ze doodschieten Afschieten Aardig nee, die is die Dat heb ik Kijk. ook al drie keer bij jou gezegd Maar dat doen ze ook niet <laughs> nee. Maar bij sommige mensen moet je het niet doen Die, uh, die zijn <laughs> allem gewaardeerd In de hele ding maar in in wie, wie word jij ja. gewaardeerd dan? Heb, heb, heb maar Plas al gezegd welke vogels heb hebben gezien? Ja, ik had het over, over de grote zaagbeek. Ja, ja. De grote, de niet de kleine. Nee, niet de kleine. Die, nee. die hebben we niet ja, gezien. Die staat ook, ook niet. Dus het, het zwarte ding. Vandaar. Het zwarte ding. De graai. We hebben het, het, het ja, zwarte ding, ding <laughs> gezien. Dat is een aalscholver. Nou, ik dacht de Nee, Ja. Uh, we hebben ook de ik, heb, ik, wel even ja, maar ik heb hier hele leuke dingen voor nu. Okay. Applaus. Nee. Oh. Nee, ik wacht. Oh, hier is die. Hey voor jou laars. voor jou een grap. Hey. Oh, hij faalt al <laughs> gewoon. Zo erg is het. Helaas, helaas. Maar zal Lus. ik doorgaan? Ga door. Ja, gaan we door. Okay. Ja, dus ik was bij de Aalsroever, maar we hebben ook nog een andere eend gezien. Dat was de eend. En die heet eend, omdat hij op zijn kop een heel mooi gouden kroontje heeft. Dat is echt de mooiste eend. Gaat die er nooit die af? Nee, die valt er nooit af, want die zit, het dan zijn veren, wel. zeg maar. Die ja. zitten op zijn kop uh, ja. goed. Vind je de Koningszijde niet mooi dan? Nee. Ja, maar die hebben we vandaag ja. niet gezien. Hè? Nee. Het ging over okay. de vogels die we vandaag hebben gezien. Ja, nee, maar je zei net dat vind ik de mooiste eend. Nee, ja. Ja, nee maar net, ik wel een beetje zien. Ik, nee, maar kijk, ik werd alweer onderbroken. Ja, sorry. Maar ik wou zeggen, dat is de mooiste eend die we vandaag hebben gezien. Want het is echt een prachtig eend gewoon. Ja. Um, ik zit heel gezellig een beeldscherm aan te kijken in plaats van tegen jou. We gaan verder. Uh, we hebben ook nog een. Uh, we zijn ook nog naar de zee gelopen. Ja, we zijn ja. nog naar de zee gelopen. Want daar zagen mensen, dat is echt geweldig. Dat was een idee van Karim. Ja, we dat, dat wou ik onderlopen. eigenlijk ook even zeggen. Dat was een idee van Karim dat ja, we tegen de wind in moesten. We slapen. zagen een rij vogel maar en nu dit zeker Wat zagen we? <laughs> nee, <laughs> nee, dat was wel <laughs> ja, ja. een hele graag vogel. Vogel. <laughs> okay. nee, maar daar heeft Karim een ja. heel mooi cadeau gekregen. Waardoor ja. Waardoor oh. we de drie, drie teen zandloper konden zien. Strandloper. Strandloper. <laughs> ja. En toen heb ik van van groot en van Lars Bux, toch? Zag ik het goed? Bucks Ja, Bux. Dat is een u. Ja, heb ik ja. een hele mooie verrekijker gegeven. Waardoor ik de terugweg alle vogels kon zien die ik in de eenweg niet had gezien. En okay. vervolgens acht keer Je ik Hier gevraagd... Hier wees niet in. Ik heb me net zo in. Ja. Maar die kan je niet meer inzoomen. Ja. Maar ik heb vervolgens acht keer gevraagd wat dat zwarte ding was, geloof ik. het zwarte nou, ding. Nou, we vaker u... volgens mij, maar... Ja. Echt, Magia Steeds is het hetzelfde. Uh, van, oh, wat is het soort ding? Progel hè? Niet expres. Maar in ieder geval, eh. Uh, waar was het? Oh ja. Waarom? Dus zo is het klepje nog voor je liggen. Maar weet je oh, nee. nu eigenlijk wel wat het was? Hmm. is, een <laughs> is het Gewoon een kraai waarschijnlijk? <laughs> nee, was het een pier? Een Een, een, een, pier, een leper, Ja, jongens. <laughs> nee, nee, Oh, een leren en een pier. Nee, ik heb mijn snavel voor visjes. De zilver. Ja. nee. Ah, we gaan we, Zeg maar. Wap, wap, wap. De, Aalscholver, aals visjes. Oh, Aalscholver. Ja, ik heb dit. Weet als hele... weet ik, weet het. Zo. Weet je wat ik de eerste. Het, het, het, het, het is echt, kleine kinderen doe je even oor. Ik verstand de hele dag aarscholver. Waarvoor ik denk: aarscholver zal allemaal te zwart zijn. Maar dat ging echt per ongeluk. Ik, de, echt. ik nou, heb de, de, de hele tijd. Karim pakt zijn aarscholver erbij als hij z n, z n kont haar gaat krullen. En dan pak ik die zijn aarscholver. <laughs> Dus. Ja, zullen we verder gaan met de volgende liedje? Dit is een niveau met dubbel O, ja, we zitten Nou, ik denk, ik denk <laughs> dat heel veel mensen nu denken, the one that got away. Weet je? Denk je niet, Niels? Nee, nee ik denk het wel. Katy Perry. Ja. Oh. The one that got away. I've always loved you, and made you happy, and nothing else... Alright! I'm a working guy from 9 to 5, I'll do anything just to stay alive, and you know, I need my radio. The only thing that keeps me going, is a little jive and rock and roll hey -oh. Turn on your radio.